Het is 9 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Minister Schippers van Volksgezondheid adviseert om voorlopig sommige rauwe kiemsoorten te mijden. In Frankrijk zijn op die kiemen EHEC-bacteriën gevonden van hetzelfde type... waardoor in Duitsland mensen zijn overleden. Het gaat om rauwe kiemen, mosterdkiemen en kiemen. Frankrijk vermoedt dat de zaden van Duitse kiemsoorten de bron van de besmetting zijn... Nederlanders die na het eten van rauwe kiemen diarree hebben gekregen, wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan. In Rotterdam zijn honderden mensen begonnen aan een mars naar Den Haag uit protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op cultuur. De politie zegt dat het er zo'n 900 zijn. De organisatie houdt het op 2000. Vanochtend was er al een manifestatie in Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. Daar spraken prominenten hun bezorgdheid uit over de bezuinigingen. De deelnemers aan de wat zij noemen Mars ter Beschaving worden rond drie uur vannacht verwacht in Den Haag. Daar is morgenmiddag een manifestatie op het Malieveld. Het kabinet wil 200 miljoen euro per jaar bezuinigen op een begroting van nu nog 900 miljoen. Israël is op de westelijke over begonnen met het weghalen van een deel van de afscheidingsbarrière bij de Palestijnse plaats Bilin, zo'n 25 kilometer ten oosten van Tel Aviv. Vier jaar geleden bepaalde het Israëlische Hoge Rechtshof dat het ongeveer drie kilometer lange hek moet worden verplaatst. Het wordt nu vervangen door een stenen muur die 600 meter verderop vlak langs een Joodse nederzetting loopt. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede wedstrijd in de Champions Trophy gewonnen. In Amstelveen werd Duitsland met 2-1 verslagen. De oranje vrouwen zijn nu al zo goed als zeker van plaatsing voor de volgende ronde van de Champions Trophy, de winnaarspoel. Titelverdediger Argentinië heeft zich daar al voor geplaatst. Het weer. Vanavond de opklaringen. Morgen is het vrij zonnig en droog. Het wordt s middags 25 graden op de Wadden. Tot ruim 30 in het Zuidoosten. Tot zover het NOS-journaal. En dan nu de anwb verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en knopend Hoevenlaken. Een file van 2 kilometer. Op diezelfde A1 tussen Barneveld en knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Akersloot 2 kilometer. En op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik 5 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie.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 in Nederland worden jaarlijks honderdduizenden dieren zonder verdoving geslacht. Volledig bij bewustzijn krijgen ze het mes op de keel en bloeden dood. In veel landen is dit al lang verboden. Ook Nederland kan daar nu een einde aan maken, maar sommige politici twijfelen nog. Help mee. Slachten zonder verdoving is niet van deze tijd. Kijk op wakkerdier.nl U kent ze wel. Vage voorwaarden in een contract die vaak tot nare verrassingen achteraf leiden. Kia houdt niet van vaag.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 Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlow. Goedenavond, ik hoop dat ik het volhou. Ik voel me niet helemaal optimaal. Ik heb net -Griek Kiemen gegeten. Ja, wist ik veel dat je geen -Griek kiemen moet eten. Ik hoop dat het lukt, dames en heren. Straks gaan wij, en dat is heel leerzaam in deze tijden. Uh, in deze tijden van demonstraties... gaan wij terug naar een demonstratie uit 1923, die geslaagd was. Maar eerst gaan we naar iets waar ook nogal behoorlijk wat verzet tegen is. Daar komt vast nog een demonstratie tegen. Tenminste, als daar nog tijd voor is. Uh, ik bedoel, demonstreren, Het is voor sommigen is het een dagtaak geworden. Ik denk dat ik zelf een uitkering moet gaan aanvragen... want werken, daar kom ik niet meer aan toe. Vannacht is de Mars der Beschaving van Rotterdam naar Den Haag. Succes daar allemaal, jongens. Vanavond laten wij... Ons licht schijnen over bewapening. Over wat dat niet allemaal kost. En of dat wel nodig is. Eh, kijk, want de mens, de mens wil bewapend worden. Dat is de oerwens van de mens. Want wie de knuppel heeft, hè, of de Hauwitser, of de JFS, JSF, die heeft de macht. Laten wij gaan luisteren naar oudste staatssecretaris Bram Stermerdink. Oud-opperbevelhebber der strijdkrachten, Dick Berlijn een Amerikaanse vliegtuigbouwdeskundige... en naar programmamaker Kasper Verbrugge. Laten wij gaan luisteren naar de knuppels van de Nederlandse staat. De kans is groot dat mensen uit Leeuwarden en omstreken dit vaak gaan horen. Maar pas over een jaar of zes, zeven en misschien nog wel later. Het is een opstijgende JSF. Het vliegtuig is nog in ontwikkeling. Maar volgens de Amerikaanse fabrikant Lockheed Martin... wordt het de meest geavanceerde jachtbommenwerper ooit. Ook de Nederlandse luchtmacht is razend enthousiast. Maar toch... Niet iedereen is overtuigd van de kwaliteiten van de JSF. Ik zie het als een dog in al zijn rollen. Als fighter is het te zwaar en sluggish om succesvol te zijn als fighter in aerodynamische termen. Het is een misbaksel in al zijn functies. Als jager is hij te zwaar en te los. En als bommenwerper is hij niks meer dan een vrachtwagen vol bommen. Net als de F-16. De, de JSF moet ook grondsteun kunnen bieden. En wat dat betreft is hij een complete ramp. Dat kan dit toestel gewoon niet. Aldus Winslow Wheeler, een expert op het gebied van luchtmachtdefensie. Op uitnodiging van het Canadese parlement... gaf hij in een hoorzitting uitleg aan zijn waslijst van bezwaren tegen de JSF. Want het Canadese parlement worstelt met de aankoop van het toestel. Net als onze Tweede Kamer. En dan vooral vanwege de gigantische kostenoverschrijdingen. Alle uitgaven aan wapens boven de 25 miljoen euro... moeten door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Het probleem is dat alle grote wapensystemen veel duurder zijn. En dus worstelt de Tweede Kamer met de aanschaf van veel meer wapens... dan alleen de JSF. Deze Panzerhauwitser ondersteunt de Nederlandse soldaten die aan het vechten zijn hier in de omgeving. En er gaat heel wat munitie doorheen. Een verslag vanuit Oerenskamp. Het gaat over de panzerhouwitser PZH 2000. Het is een ultramodern rijdend kanon waarvan er in 2002 57 exemplaren bij een Duitse fabrikant werden besteld. Maar voordat die allemaal geleverd waren, werden er alweer 42 afgestoten. Ze bleken bij nader inzien eigenlijk niet nodig. Wat moet je nou denken en vinden van zo'n JSF en zo'n panzerhouwitser? Het nut van die wapensystemen en, in het geval van de JSF, ook de kwaliteit en de doelmatigheid ervan is omstreden. Toch is men niet over één nacht ijs gegaan bij de beslissing om die systemen aan te schaffen. Bij de JSF is dat proces trouwens nog in volle gang. Hoe verloopt zo'n proces nou eigenlijk? Bram Stemelink, voormalig minister van Defensie, weet daar natuurlijk alles van. Ik sta hier met Bram Stemenink in de hal van zijn bungalow in een buitenwijk in Zertogenbos. We staan hier voor een prachtig kompas. Het is zo'n beetje 1,50 meter hoog, een houten sokkel. kompas zelf is gemaakt van messing, prachtig gepoetst. Er zit een ruitje in en daarmee kun je de kompasroos zien. Nou hoort een kompas op een schip, maar hoe komt het hier verzeild? Ik heb het uh, gekregen bij mijn afscheid als uh, minister van Defensie. U was minister van Defensie in het kabinet Den Uyl? Ja, dat wil zeggen, ik heb Henk Vredeling opgevolgd. Dat waren roerige dagen, kabinet Den Uyl. Je had uh, de oliecrisis, daarna de treinkapingen, de puntwijs. De dus scheiding van de ambassadeur. Ook die nog? Ja, ja. ja, ja. Alsof... de opstand in de Scheveningse gevangenis. Ja, het was een, een buitengewone periode. Er was altijd uh, wel wat. Ja, en er was natuurlijk ook nog de Lockheed-affaire... waarbij Prins Bernhard in opspraak ja. kwam. Um, hoe stond u daar destijds tegenover? Nou ja, het, het, is, het was toch verbazingwekkend wat er allemaal tevoorschijn kwam. Hè. Uh, het was van zo dat het algemeen bekend was dat Bernhard zich daarvoor interesseerde. Dat was ook inspecteur-generaal van de strijdkrachten. Kwam dus veel in het veld, hoorde wat er speelde... Maar dat hij dus betaald invloed ging uitoefenen... of invloed uitgeoefend had... Uh, dat was natuurlijk op dat moment niet bekend. Dat er iets tegenover stond tegen zijn activiteiten. En, maar hoe stelde de PvdA zich op? Nou ja, de daar nou heeft dat keurig afgewikkeld... om het maar simpel samen te vatten. Uh, Beatrix die voelde er niets voor om haar moeder op te volgen... in die roerige tijden... En koningin Juliana, die zou aftreden als prins Bernhards... voor de rechter zou worden gesleept, CQ zou worden veroordeeld. Maar dat zou dus een complete koningscrisis veroorzaakt hebben... om het maar kort samen te vatten. En uh, dat heeft een uil op een buitengewoon uh, intelligente manier... Uh, weten te voorkomen door een en ander uh, heel goed in het vat te gieten, zoals dat heet... Ja. En toen daarna, toen bent u geloof ik ook nog staatssecretaris geweest... Uh, van Defensie in uh, het kabinet van 8-2. Ja. En toen had je natuurlijk ook nog de, de kruisrakettenkwestie. Hoe is dat toen verder um, afgewikkeld? Nou ja, dit is, het heeft uh, heel wat, wat tijd gekost. Ook vele debatten in de Kamer. Maar uiteindelijk is natuurlijk uh, er een, een afbouw gekomen... ook aan Russische kant. Dus uh, het kruisrakettenprobleem is eigenlijk vanzelf... Voor de benen uit de politiek. Dat is ook wel eens makkelijk. Zo zie je me weer, als je sommige ja. dingen op zijn beloop laat. dan wil het nog wel eens tot uh, een oplossing leiden. Dat probleem loste zich dus vanzelf op. En daar kwam de Nederlandse regering mooi mee weg. Het volk wilde geen kernwapens. en de politiek kon zeggen: we hebben die dingen niet meer nodig. Maar er zijn wapensystemen die de politiek wel nodig vindt. En die moet je dus kiezen. Dat is een proces dat soms jaren duurt. Maar waar begint het? We begint eigenlijk heel eenvoudig met te constateren dat je iets nodig hebt. En uh, je hebt een bepaald wapensysteem. En dat raakt versleten, dat functioneert niet meer. Reserveonderdelen worden duurder en het voldoet niet meer aan de militaire eisen. Bijvoorbeeld, een, uh, een tank heeft onvoldoende bepansering uh, gezien de moderne antitankwapens. Het kanon kan niet ver genoeg schieten. Dus je hebt eigenlijk. De eerste vraag is: iets is verouderd. Moet je dat vervangen? Of is het tevens ook het einde van zo'n wapensysteem? Dus moet je naar een hele nieuwe samenstelling van je leger gaan zoeken? En dat is wat je eigenlijk op dit moment in de Nederlandse strijdkrachten ziet: de laatste tanks zijn uitgefaseerd. En dat betekent dus ook, uh, ook dat zo'n landmacht. Uh, er anders gaat uitzien de komende jaren. Uh, tanks gaan weg, maar hoe gaat het dan functioneren, zo'n landmacht? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Stel dat je zegt, van, uh, nou, we hebben... Vliegtuigen is een goed voorbeeld op dit moment. We hebben de F-16. F-16 uh, heeft zoveel jaar gevlogen, zoveel vlieguren gemaakt. Dus we moeten langzamerhand eens kijken naar vervanging. Moet je nog een vliegtuig aanschaffen of is het langzamerhand zo dat de bemande vliegtuigen vervangen worden door onbemande vliegtuigen. Nou, dat type vragen uh, ga je dan eerst beantwoorden. En dan vervolgens krijg je een behoeftestelling. Stel dat het besluit is... we willen toch nog voor de komende periode een bemand vliegtuig. Hoeveel heb je er nodig? En aan welke militaire eisen moet dat vliegtuig voldoen? Uh, en dan als vlug sluipt daar ook in hoe zit het in relatie met de Nederlandse economie? Moet je het kant-en-klaar kopen... of wil je deelnemen aan het proces van ontwikkeling? En dat zie je eigenlijk compleet op dit moment... bij de vervanging van de F-16. Dus in aanvang ligt er een beslissing over welke strategie we kiezen. Ja, en dan kijk je natuurlijk ook naar de buurlanden. In het verleden was het natuurlijk vrij eenvoudig. De landmacht lag in de Noord-Duitse laagvlakte... En uh, dan keek je natuurlijk ook uh, hoe, het hoe het concept... van uh, de collega-landen binnen de NAVO eruit zag. Als je dan kijkt gemakshalve even naar de landmacht... dan zie je ook dat al die landmachten er ongeveer gelijk uitzien. Elke landmacht had dus artillerie, infanterie... waaronder cavalerie, uh, tanks, uh, had tactische kernwapens en had daarboven een luchtmacht... en had in het achterland dan een luchtverdedigingsgordel met raketten. En dat was dus overal gelijk eigenlijk. En binnen dat concept kon je dan per land kiezen... waar je je spullen kocht. Dus dan kon het heel goed voorkomen dat uh, de Engelsen hun eigen tank hadden. De Fransen hadden een eigen tank ontwikkeld... De Amerikanen hadden een eigen tank ontwikkeld en de Duitsers hadden een eigen tank ontwikkeld. En dat maakte natuurlijk het uiteindelijk opereren daar buitengewoon gecompliceerd, omdat bij elk wapensysteem ook weer een logistiek systeem paste. En de NATO heeft nooit die aanpak kunnen doorbreken vanwege de industriële belangen van de grote landen. Het probleem is voor de huidige NAVO dat er wel een, een, een nieuw strategisch concept op tafel ligt. Maar het grote probleem is... dat de tegenstander waaraan je die kunt toetsen, ontbreekt. Er wordt nu wel gezegd van... Uh, ja, de, de tijden zijn volstrekt veranderd... en we moeten nu meer rekening houden met uh, terreur en al dat soort zaken. Nou ja, dat is allemaal prachtig. Maar zeg op dit moment maar eens... wat je militair in huis moet hebben om toekomstige terreurdaden te voorkomen... CQ te bestrijden. Dat betekent dus gewoon in zijn uitwerking... dat alle landen ongeveer de oude structuur in stand houden. Zeer voorzichtig zijn in het schrappen van wapensystemen. En dat men voorzichtig de accenten wat aan het verleggen is. Dus... Meer aandacht voor inlichtingenwerk. Uh, het, het voorkomen van verstoring van computersystemen. Dat soort zaken. Dus, uh, maar die prioriteitsstelling, dat is buitengewoon moeilijk. Ja. Uh, er was uh, discussie in de Tweede Kamer over de plannen van minister Hillen... Ja. die het groene licht heeft gekregen. Ja. Daar zie je dat typisch deze discussie. Er ontbreekt dus een behoorlijke defensienota waar althans de problemen geschetst worden. En dan zegt de VVD, ja, maar dat wordt toch te dol. Uh, wij willen uh, twee patrouilleschepen niet schrappen. Ik zag het, ja. Dus in plaats van twee patrouilleschepen, zoals heel hard voorzien... komen er nu toch vier patrouilleschepen... waar dan op gebaseerd is, maar ons niet weer weten. Dan wordt, zeg, krijgt de CDA ook wat, het wordt toch te dol... Om bijna alle Cougar helikopters te schrappen. Nou, dan mogen er vier extra blijven vliegen. Interessante optie. En dan zegt de PVV: Maar wij willen ook nog iets. De C moet toch die grenzen ja. kunnen bewaken. Ja. Dus enkele tientallen miljoenen bezuinigingen bij de C... mogen niet doorgaan. Dat is dan dus de discussie over de defensieinspanning van Nederland. De komende jaren. Geen enkele analyse nee. ligt er aan de grondslag. Maar desondanks sturen we militaire missies naar conflictgebieden, zoals nu naar Libië. En daar heb je vliegtuigen voor nodig die luchtsteun kunnen geven aan de mensen op de grond. Nu is dat de F-16 en in de toekomst wellicht de JSF. Maar de kwaliteit van het toestel is nogal omstreden. De Amerikaanse vliegtuigbouwkundige ingenieur Pierre Spray, die onder meer werkte aan het ontwerp van de F16, heeft een uitgesproken mening over de JSF. You see airplane that's too fat, too much cross section in the fuselage, and wings that are too small. Het toestel is te dik, de romp is gewoon te breed. De vleugels zijn te klein en de luchtweerstand is te hoog. So too much drag and not enough lift. De lift, ofwel de opwaartse druk, die is veel te weinig. Je hebt een grote vleugel nodig om te kunnen wenden. Je wendt door de lift die je door de bocht trekt. Met kleine vleugels vlieg je als een soort pijl en kun je niet goed manoeuvreren. Wat het meest telt is de vleugelbelasting. Dat wil zeggen, hoeveel kilo vliegtuig moet elke vierkante meter vleugel kunnen dragen. De lift jsf vleugelbelasting bij de jsf is enorm by the way there's a strikingly similar airplane from the vietnam war called the f105 and they're very comparable airplanes because in de vietnamoorlog hadden we een toestel dat er heel erg op bleek de F-105. De JSF is just about as unmaneuverable as the F-105. De F-105 was zo so famous for unmaneuverability among its pilots that it was always called the lead sled. De JSF is net zo slecht te manoeuvreren als de F-105. Die was onder piloten zo berucht om zijn slechte wendbaarheid dat ze hem de lode slee noemen. En in fact, the unmaneuverability led to the loss of almost the entire fleet. Dick Berlijn was commandant der strijdkrachten, de baas van het Nederlands leger dus. Maar hij was ook F-16-piloot. En tijdens de Balkanoorlog voerde hij missies uit boven Bosnië en Kosovo. Een man uit de praktijk dus. Wat vindt hij van de kritiek van de Amerikaanse vliegtuigbouwer? Ik ken de man zelf niet, maar ik ken het geluid wel, het commentaar ken ik wel. Ja, het is natuurlijk hartstikke goed als je zo rijk bent als de Amerikaanse luchtmacht... dat je en een A10, en een F22, en een dit, en een dat uh, kan aanschaffen. Dat hebben wij helaas niet, dat geld. En we hebben dus als Nederland, maar ook de andere wat minder uh, rijke landen... moet ik het zo zeggen, hebben wij gezegd van... luister, wij willen een, een vliegtuig hebben wat al die rollen kan doen. Want op het ene moment moeten we luchtsteun uh, verlenen misschien... maar op het andere moment moeten we misschien op grotere hoogte... een uh, luchtverdedigingsmissie uit kunnen voeren... En op het volgende moment moeten we weer ja. een verkenningsmissie uitvoeren. Dus wij hebben ingezet op zo'n multirol vliegtuig. Een vliegtuig wat ook voor verschillende missies inzetbaar is. En daar is juist die JSF uitstekend geschikt voor. Uh, ik, uh, de, de, de mening dat de JSF geen grondsteun zou kunnen geven is volstrekt onjuist. Hij heeft uh, systemen aan boord waarbij juist enorm goed die, dat grondbeeld uh, kan worden gegenereerd. Op basis van dat hele helder grondbeeld ook precieze doelen uh, uh, kan identificeren en uit kan schakelen en dan heb je een heel intensief samenspel van wat wij noemen een forward air controller op de grond bijvoorbeeld die zegt van ik wil dat dat doel wordt uitgeschakeld die kan dat elektronisch, kan die dat beeld in de cockpit van de vlieger krijgen ja. die, die, die op basis daarvan kan die zijn, zijn bommen dirigeren precies op dat punt, dus het is een het is een onjuiste stelling. Um, dat er vliegtuigen zijn die het misschien nog beter zouden kunnen, dat zal dat, dat best. Zo'n zo A10 die was daarvoor ontworpen met een extreem groot kanon met een uh, bepaalde bepansering van de cockpit. Dat moest hij ook hebben, want hij ging heel laag altijd. Dat hoeft een JSF niet, omdat zijn sensoren zo goed zijn dat hij dat ook van grote hoger kan doen. Ja. Dus... Uh, ja, er zullen nog betere vliegtuigen zijn of zijn geweest in het verleden... maar het is onjuist te stellen dat die ESF geen grondcens kunnen hebben. Oké, okay, en wat vindt u van zijn opmerking dat um, het vleugeloppervlak zo klein is... in verhouding tot het gewicht dat het vliegtuig slecht wendbaar is... omdat hij weinig lift heeft om ja. door de bocht te ja. trekken? Nee, maar het is een beetje hetzelfde argument uh, als de vorige discussie. Kijk, een F-16 uh, was de lightweight fighter. Hè? Dat was een vliegtuig dat enorm goed moest uh, bochten kunnen draaien. Waarom? Omdat toen het concept was dat je ook in een luchtgevecht, een één-op-één situatie... het liefst nog met je eigen kanon, niet met raketten, maar met je eigen kanon een tegenstander moest kunnen uitschakelen. Dat concept hebben we al vrij lang achter ons gelaten en zeggen wij willen nu op veel grotere afstand met behulp van supersensoren met raketten, willen we eigenlijk een tegenstander aan kunnen pakken. Dus ja, een, een, een, een F-16 die helemaal uitgekleed is, die in zijn air-to-air -air configuratie is, die zal, beter kunnen, die zal beter wendbaar kunnen zijn dan een JSF. Maar je moet je afvragen, heb je dat nodig? En de stelling is dat we dat nou niet meer zo nodig hebben zoals we toen dat hadden, ten tijde dat ja. we de F-16 kochten. Ja, daarvan zegt uh, meneer Spray dus weer ja. van... Uiteindelijk uh, moet je um, in, uh, in, een, in een luchtoorlog... Waar met heel veel ja. vliegtuigen in de lucht... moet je visueel zien ja. wie je tegenstander is. Want anders loop je de kans dat je dat eigen het, mensen ja, raakt. Ja. Maar, en hij zegt, er is geen radarsysteem ter wereld. Dat, hmm. dat, voor ons, uh, dat het zichtbaar kan maken wie... Uh, uh, uh, vriend of vijand is. Nee, maar dat, uh, en toch vind ik dat een beetje achterhaalde visie, want we hebben wel degelijk radarsystemen die, en niet alleen radarsystemen, maar ook andere systemen, andere sensoren, die duidelijk kunnen maken dat je met een tegenstander te maken hebt. Dat is soms, uh, soms heb je daar die sensoren voor nodig, soms zijn er ook andere uh, middelen om dat vast te kunnen stellen. Uh, dus dat is echt een achterhaald uh, standpunt. Um, je ziet dat ook aan de, aan de luchtgevechten die we hebben gehad in de afgelopen periode. Dat vliegtuigen worden uh, tegenstanders uit de lucht worden geschoten op grotere afstand. En hmm. niet meer juist in dat één-op-één gevecht. Lucht-lucht gevecht lucht -lucht. Daar hebben we het ja, dan over. Ja. Ja, ja. Het is wel heel apart hoor, want het is een ontwikkeling die, die een beetje heen en weer slingert. Ten tijde van de Korea-oorlog hebben we gezien dat er Chinese vliegtuigen, uh, Russische makelij... De Amerikaanse vliegtuigen konden oud manoeuvreren, dus betere bochtjes konden draaien en daardoor uh, konden winnen vaak. Als reactie erop is toen de 104 Starfighter gemaakt, die kon veel hoger, veel harder. En die zou elk ander Chinees-Russisch vliegtuig uit de lucht kunnen halen, omdat die veel sneller kon. Maar die kon niet zo goed draaien. Als reactie daarop weer, zeg juist die F-16. Nou ja, en zo gaat het slingert een beetje heen en weer. En als het heen en weer slingert, dan moet je dus je eisen bijstellen. Maar waarom lukt dat dan niet in de Tweede Kamer? Uh, laat ik het zo zeggen. Uh, een regering komt met een voorstel om mee te doen aan zo'n ontwikkelingsprogramma. Dan weet je als Kamer, kun je de risico's weten die eraan verbonden zijn. Simpelweg. Nou, dat risico was natuurlijk in dit geval uh, in zekere zin beperkt. 800 miljoen euro. Dat zou erin gestopt worden. Uh, Kamer wist dat, kende de risico's, heeft ja gezegd regering gaat door, gaat door, gaat door. Er komen allerlei berichten over de kwaliteit van het vliegtuig, de uit de hand lopende kosten. Noem alles maar op. Er wordt een testtoestel aangeschaft. Er wordt vervolgens er besluit de Kamer ook in te stemmen met een tweede testtoestel. De Kamer is er dus altijd bij als er een beslissing moet worden genomen. En kan niet zeggen, we waren niet op de hoogte van de problemen. Er zijn In de, in de vakliteratuur uh, uh, worden daar enorm veel artikelen gepubliceerd. Er worden ook enorm veel artikelen gepubliceerd... die het vliegtuig volstrekt afkraken. Ja. De Kamer is volledig op de hoogte van de discussie van de problemen. Ja. Is dus in staat om een beslissing te nemen. Ja. Maar het, het, het makkelijkste is natuurlijk om te zeggen achteraf... we hebben het allemaal niet geweten. Ja. De vraag is dan, kun je op een gegeven moment terug? Ja, maar dan moet je je verlies nemen. En die verliezen die worden natuurlijk in de loop van het proces groter. Dat is zo. Maar je kunt terug. Een Kamer kan dus nooit zeggen, wij kunnen niet meer terug. Wat is nou de reden waarom men zijn verlies niet wil nemen? Omdat men dus kennelijk denkt, al of niet uh, gegrond op, op goede argumenten dat dit vliegtuig uiteindelijk goed zal functioneren voor een redelijke prijs. En de escape is dus altijd... En dat is natuurlijk het punt wat hier een rol speelt als het gaat om de prijs. De minister zegt... Nieuwe inzichten hebben naartoe geleid... dat wij aanzienlijk minder vliegtuigen nodig hebben... Ja, ja, ja. dan in eerste instantie de bedoeling was. Dus... Uh, en het vliegtuig kan ook zoveel meer... Dan oorspronkelijk gedacht bij de eerste plannen die op papier stonden, dat wij besluiten om x vliegtuigen minder aan te schaffen. En laten nou de overblijvende vliegtuigen dan weer precies passen in het budget wat oorspronkelijk, en dan geïndexeerd, is uitgetrokken voor een veel groter aantal. En dat gaat er natuurlijk gebeuren. Ja. ja. ja. En. Um ander wapen waar ik iets over te weten zou willen komen. Hoe, zit dat, hoe is dat gegaan met die Panzerhauwitser uh, PZH 2000? In 2000 zijn er iets van 67 van die Panzerhauwitsers besteld... bij een Duitse firma. Ja. En nog voordat die allemaal opgeleverd waren... werden ze alweer afgestoten. Ja. Het contract kon niet geannuleerd worden. Want dan zou het uiteindelijk duurder ja. nog uitvallen... Uh, vanwege waarschijnlijk clausules voor een iets of zoiets. Hoe is die beslissing dan tot stand gekomen? Simpel, omdat men nooit de consequenties heeft willen trekken... uit de val van de muur. Uh, bij de, de, de, de val van de muur was natuurlijk binnen een jaar duidelijk... dat uh, de, de hele aanpak van, van de strijdkrachten totaal zou, zou veranderen... op zijn kop zou worden gezet. Het probleem is dan dat er... De, de zelfhandhaving van krijgsmachten komt dan om de hoek kijken. En dat betekent dat zo'n commandant eigenlijk heel goed weet... dat de tijden zo veranderd zijn dat het veel verstandiger is... eerst nog eens even af te wachten. Maar die wapenontwikkeling gaat door, gaat door. Dat product wordt gereed, er wordt gewoon getest, er wordt gedaan... En dan ligt er op een gegeven moment, krijgt de, de politieke de mededeling... het is zover, hij doet het. En dan wordt er getest en gedaan en gedingest. En dan zeggen ze, nou, dan komt het voorstel, Dan is de behoeftestelling. We hebben x nodig. Nou, dat wordt dan over dat wordt er over gedeliberen, dan wordt het een beetje duur. Nou, dan gaat het x min een klein beetje eraf. Dan bereikt men een compromis en die trein gaat dus door. Wat je ook bij de Joint Strike Fighter op dit moment ziet... Zo'n project dendelt gewoon door, want er zijn afspraken gemaakt over productie. Er zijn contracten getekend, voorbereidingscontracten. Er zijn, eh, men heeft zich eh, verbonden aan een project, Joint Strike Fighter... door industriële contracten te ondertekenen, om daar geld in te... Dus voordat er nou een minister opstaat die zegt, ik heb het allemaal gezien, stoppen. Nieuw concept. Gaat die trein gewoon door, wat de wapenhandelschap betreft. De trein gaat door, misschien wel tegen beter weten in. Zoals met de panzerhouwitser, waarvan de meeste al werden afgedankt... voordat ze überhaupt geleverd waren. We hebben natuurlijk uh, uh, de afgelopen jaren uh, heel vaak van dat soort uh, bezuinigingsslagen gehad. Uh, waar, waar, waarbij steeds aan de orde was dat een, een besluit wat we net een paar jaar daarvoor hadden genomen... weer deels teruggedraaid moet worden. Ik kan een ander voorbeeld noemen, we hebben vaak uh, grote uh, moderniseringen van vliegbasis gehad. En als die moderniseringen dan afgerond waren, moesten we concluderen van verrek, moeten de vliegbasis sluiten, want we moeten weer een bezuinigingsoperatie uitvoeren. Twente, vliegbasis Twente is daar een goed voorbeeld van. Dat vind ik interessant. U zegt van die vliegbasis, die werd opgeknapt. Ja. Ik zal hem maar even uh, simpel zeggen. Um, ...werd vrij snel daarna gesloten. Ja, maar het is een voorbeeld. Maar, maar Daar kan hoe, hoe, hoe, kan, hoe kan het zo zijn dat men dat niet vooruit ziet... ...dat die behoefte er dan niet meer... Omdat, uh, nou ja, dat, dat weet u zelf ook. We hebben te maken met regeringen die uh, op zijn best vier jaar zitten. Politiek. Dus. En politiek. En als op een gegeven moment bij een nieuwe regering... ...en een nieuw regeerakkoord wordt afgesproken... ...wat zegt van jongens, we gaan nu uh, toch uh, veel drastischer bezuinigen... ...of iets doen met een bepaald departement, in dit geval Defensie... Uh, ...ja, dan is, dan, is, dan is dat een nieuwe realiteit. Uh, we hebben niet een soort van een deltaplan... ...wat we in de jaren na de watersnoodstroom hadden in, in, in Zeeland... Uh, ...waarin we afspreken dat we voor de komende 30 jaar een bepaald programma gaan uitrollen... Uh, ...ongeacht de, de, de, de economische omstandigheden. Uh, was het maar waar. Want als je dat zou hebben... ...dan kon je inderdaad uh, die hele lange termijn uh, situaties creëren. En dan kan je zeggen, nou laat dus, hier ga ik niet meer investeren... ...want ik hou er rekening mee dat ik het af moet stoten. Maar Defensie heeft natuurlijk zeer vaak dit soort uh, uh, bezuinigingen... ...na het vallen van de muur vooral moeten verwerken. En het lastige daarvan is, is dat op een gegeven moment... ...wat op het ene moment logisch is, uh, drie jaar later ineens meer niet logisch is... ...want dat er weer opnieuw een, een bezuinigingsslag moet worden. Ik weet nog goed... Dat is alweer een tijdje terug hoor, maar in de mooie villa waar Bibi Suriadi woont in het midden van het land... dat was ooit een, een luchtmachthoofdkwartier, uh, commandant uh, luchtverdediging. En dat hadden we net voor vele miljoenen was dat opgeknapt, want het was een oud gebouw, het moest hersteld worden. De luchtmacht zou er nog vele jaren zitten. Op het moment dat het gebouw totaal klaar was, werd besloten dat het uh, gesloten ging worden, want er moest opnieuw bezuinigd worden. Nou ja, het is maar een voorbeeld. En zo kan ik ze ook van de landmacht en van de luchtmacht en van de marine. Uh, ja. Voor u, uh, op die Ja, de... ik moet nu wel heel erg aan uh, Bram Stemertink denken. Die zegt van, er is geen beleid, er is geen visie, er hmm. is geen defensienota. En bij ontstentenis daarvan is het onmogelijk om een consequent militair beleid... ...neer te zetten op basis waarvan je ook kan beslissen. We hebben die, die wapens nodig. Mm. Wat vindt u ervan? Nou, ja, ik ben het daar niet mee eens. Er is, er is wel degelijk een defensie Maar als ik zijn woorden zo uit mag leggen... ...het zou natuurlijk veel beter zijn als je bij wijze van spreken... Uh, ...met elkaar in Europa af zou kunnen spreken van... ...luister, dus we gaan werken aan een Europese defensie. Land X, land Y, land Z gaan zich specialiseren op die en die taken. Uh, dan kan je veel efficiënter met dat geld omgaan dan wat wij nu doen. Dat is een ontegenzeggelijk waar. We hebben te maken met een politieke realiteit. En die politieke realiteit is nu één keer dat om de zoveel jaar... Uh, wij een nieuwe regering hebben of een nieuwe partijen hebben in een regering... die zeggen van nee, we gaan het toch even wat anders doen. En dat betekent voor die defensieorganisatie, ja, betekent dat nogal wat. Ja. En, en heb je ook vaak te maken met, met besluiten die een paar jaar later... weer volstrekt uh, uh, niet relevant zijn geworden. En daar verspillen we nog wel wat geld mee. Maar mm. ja, het is een beetje ons mm. bestel... Uh, onze parlementaire democratie, waar we allemaal uh, groot voorstander van zijn... die we vooral niet op zich moeten helpen. Ik heb het vermoeden dat u met interesse nu uh, Europa volgt. En wat de politiek gaande is. Dat doe ik zeker. Is, want, doe ik zeker ja. m, de eurocrisis zou nog wel ja. eens een stap in de goede richting kunnen betekenen. En ook op dit gebied. Ja. Nou ja, wat, een van de dingen die ik soms wel eens hoor... de dat, dat, eurosceptici van het gaat nooit lukken. en zo. Ja, We hebben destijds ook een... ...besloten met elkaar dat we een euro zou komen... dat we afstand zouden doen van ons eigen monetaire beleid... ...en dat we het over zouden laten in Europa. Ja, dat, dat hele verhaal dat staat nu wat in een, gaat nu in een moeilijke periode door... ...maar eh, ik hoop dat, dat, dat ook dit eh, we goed af kunnen sluiten... ...en dan, dan is dat misschien iets wat we als motivatie kunnen gaan gebruiken... Voor, ...om ook stappen te zetten op andere stukken van ons beleid... ...zoals ja, bijvoorbeeld ja. het veiligheidsbeleid. Ja. Ik keer nog even terug naar de panshawitser... Um, de Panzerhaabitse is in Afghanistan ingezet. Uh, klopt het dat er door de Panzerhaabitse burgerslachtoffers zijn gevallen? Um, dat kan ik niet zo hard zeggen. Er zijn, we hebben een keer een incident meegemaakt, um, een, een, een, ja, een, een zeer ernstig incident in Chora, waarbij de Panzerhaabitse in is gezet, waarbij ook lustrijdkrachten zijn ingezet. Uh, bij dat conflict zijn burgerslachtoffers gevallen, een, een groot aantal zelfs. Um, en wie precies welk wapentuig welk wat precies heeft gedaan... of dat de Taliban daar ook zelf slachtoffers heeft gemaakt... dat is nooit volstrekt objectief vastgesteld. Maar de aanwijzingen waren voldoende groot om te veronderstellen... dat zowel uh, luchtzijdkrachten, maar ook de, de, de grondzijdkrachten uh, zeer waarschijnlijk slachtoffers heeft gemaakt. Maar hoeveel dat er zijn geweest, dat is nooit echt werkelijk objectief vastgesteld. Nee, maar ik weet zijn naam niet... maar de Amerikaanse generaal had nogal wat kritiek op Nederland toen. Ja, dat klopt. Dat, maar daar valt u me een beetje mee. Ik moet even diep graven. Er zijn toen behoorlijk wat opmerkingen gemaakt. Er was natuurlijk ook grote zorg, met name bij het Amerikaanse commando van ISAF, over die burgerslachtoffers. Omdat ook de, de NAVO vreselijk veel kritiek kreeg van de regering Karzai. Die zei van, ja, potverdorie, jullie zijn al wel hier, maar uh, ik moet aan mijn uh, samenleving verkopen dat, uh, uh, waarom jullie die, die burgerslachtoffers maken. Dus die kritiek die, die was er inderdaad. Daar is ook flink over gesproken met elkaar... en op basis daarvan zijn de regels ook aangescherpt... over de inzet van bepaalde wapensystemen. Ja. Ik vraag het ook om uh, erachter te komen... of het, het enige rol heeft gespeeld... bij het afstoten van de panzerhoudwitser. Uh, bij mijn weten volledig niet. Nee. Nee. Nogmaals, uh, als ik voor mezelf mag spreken... ik denk dat, dat uh, soldaten die wij wegsturen... die moeten beschikken over passieve verdedigingsmiddelen... maar ook over actieve verdedigingsmiddelen. En daar horen systemen bij zoals mortieren, zoals panzerhobitsen, zoals Apache-gevechtshelikopters, zoals F-16. Want dat zijn middelen die eigenlijk zich onderscheiden... Uh, door de afstand waarop ze kunnen opereren... de afstand waarop je een tegenstander aan kan pakken... de weersomstandigheden waaronder je dat kunt doen... Um, en ik vind dat als wij nogmaals mensen op pad sturen om dat soort gevaarlijke dingen uh, te doen, dan moeten ze ook de middelen meegeven waarop ze het werk goed kunnen doen. Ja. De Hobbits, die, die werd daarna ook uh, uitgerust met bepaalde munitie die uh, nog preciezer zou kunnen zijn. En daarmee heeft ook de, uh, de krijgsmacht geprobeerd om de zorgen over die collateral damage, die nevenschade, om die ook in te perken. Kun je zeggen dat in Nederland uh, dit proces van de aankopen van wapensystemen vrij is van iedere corruptie? Dat is ontzettend moeilijk te zeggen. Zoiets is, zal nooit helemaal corruptievrij zijn. Uh, ik durf wel te zeggen dat uh, de controle in Nederland bijzonder groot is. Maar uh, er kan altijd wat gebeuren, dat weet je nooit. Is het ook uh, normaal dat uh, operationele mensen uitgenodigd worden... door wapenfabrikanten om nieuwe wapens uh, uit te proberen, te testen? Dat gebeurt in de... Wat je bijvoorbeeld ziet in de industrie... dat is wel enige bescherming, maar je ziet heel veel oud-officieren daar werken. Je ziet het onmiddellijk. Als je iemand zag met de benen tegen in elkaar... en de handen losjes op de rug, kon hij missen. Dat ja. was in dienst geweest. En dan krijg je dus een zodanige verstrengeling... dat industrieën macht krijgen over hoe een leger eruit gaat zien. Hm. Het is uit een oogpunt van productontwikkeling, zou je zeggen, geweldig. Maar uit een oogpunt van invloed... en wie bepaalt uiteindelijk hoe het geld voor een leger wordt uitgegeven... kan dat desastreus uitpakken. En zo werkt dat. is een... Dat is een, ook een zeer informeel gezelschap. Maar dat gaat ook over uh, ontmoetingen als er een, een, een, een receptie ergens is. Wie lopen daar rond? Ja. Dat kunnen we zien. De scheepsbouwers, hoge militairen, alles loopt daar rond. Er wordt dus permanent gepraat, permanent invloed uitgeoefend. Dat gebeurt, maar nou, ik kan heel snel een aantal voorbeelden noemen. Toen de aanschaf speelde van motoren voor de schepen, voor de meriden... was ik op de beurs in Farnborough. En daar stond Rolls-Royce ook met zijn stand. Kom je daar binnen, dan word je natuurlijk heel aardig ontvangen en zo. Dan wordt jou een jonge dame toegevoegd. Een aardige, zeer, zeer goed opgeleid en dingen. En die die gaat, trekt de hele dag dan met jou op. Waarom? Zo'n goed uitziende jonge dame... dat is gewoon om tijdens die gesprekken informatie in te winnen. Zo gaat dat. En dan krijgen ze opmerking. oh, u bent nog zo jong en nu al staatssecretaris. <lacht> uh, en oh, en uh, interessante besluitvorming. Ja, ja, ik volg dat altijd met belangstelling, maar dat begrijpt u. Want ik werk daar en ik vind het zo interessant. Het zou toch heel goed zijn ook voor Rolls Royce... dat ook de Nederlandse marine... Nou, maar zo gaat dat. Zo gaat dat. Dan ben je in de Verenigde Staten. Was ik een keer op een werkbezoek, ben ook voor een grote orde. En uh, ik werd ondergebracht in een groot park... waar allemaal bungalowtjes stonden. En dat zie je ook wel eens in die Amerikaanse films... Die komen dan s'nachts om twee uur aan, zit er een slaperige portier... die zegt van, bungalow 16. <lacht> en dan, en dan, en dan, ik, ik zei dus, van, uh, uh, oh, het lijkt wel uh, zo'n bungalowpark uit een Elvis Presley-film. Daar komt dat ook in voor. Nou, ik ben dus in mijn bungalow, uh, mooi geval, met een grote slaapkamer... of wordt, wordt op de deur geklapt. Meneer en ik hebben wij het goed begrepen... dat u prijs stelt op gezelschap voor de nacht? Ja. En dan moet je, dat is nou mijn ervaring... dat je elk woord moet weren wat je zegt. Omdat ook een opmerking, als wat ik net zei van... het, het lijkt wel uh, zo'n zo uh, uh, film van Elvis Presley. Ja, daar namen in die films... die jongelui altijd zijn liefjes mee naartoe. Dat klopt. En dat wordt zo vertaald... En dat is, daar ben ik permanent mee bezig. Nou, een voorbeeld. Uh, zo kan ik er tientallen noemen. Hm. En je moet, ik, ik was daar al zeer alert op geraakt op al dit soort dingen. En, en, en het wordt op, op het laatst zelfs wel eens een beetje... dat je zo alert wordt dat je, dat je elk aardig gebaar niet meer vertrouwt. Hè? Ja, ja. Maar je kunt niet alert genoeg zijn. De Knuppels van de Nederlandse Staat. Het werd gemaakt door Casper Verbrugge, Techniek Alfred Koster. Eindredactie. Ottoline Rijks. Hoe zou het eigenlijk zijn met, met Hillen? Zou die uh, zich laten veteren? Nee, dat zullen we nooit weten. Nee, nee, nee, nee. Maar hoe zal dat verder gaan met die JSF? Hoe gaat dat verder? We hebben nu twee testtoestellen, maar of daar al mee getest wordt, niemand kon dat bevestigen nog ontkennen. Ik heb echt geen idee hoe dat... Hoe dat, hoe dat... In Wissels is wel bekend geworden, deze week is bekend geworden, dat Jack de Vries... Weet u we die nog? Jack de Vries, onze voormalige staatssecretaris van Defensie... die het veld moest ruimen omdat hij zijn geschut richtte op zijn adjudant. Die Jack de Vries, die, die gaat nu lobbyen voor de JSF. Die treedt in dienst bij het bedrijf, dat gaat lobbyen voor de JSF. Maar hij mag het niet doen bij het ministerie van Defensie. Dat is wel afgesproken, maar... Jack zou Jack niet zijn als hij toch nog ergens misschien een paar achterdeurtjes kent. Nou goed, we kunnen dus als conclusie kunnen wij stellen dat het ontbreken van een langetermijnvisie ons ongelooflijk veel geld kost. Eigenlijk zou Defensie moeten worden geontpolitiseerd, dat zou aardig. En dat we gewoon een klein flexibel strijdmachtje hebben dat gewoon in te zetten is op plaatsen waar dat nodig is... He, want ik denk niet dat dat gevaar nou echt van binnen Europa zou komen. Hoewel, de Belgen zijn natuurlijk verschrikkelijk kwaad. Woedend, omdat wij de, het er niet onder het water gaan zetten. Maar of ze dan echt gaan, gaan, gaan binnenvallen, ik weet het niet. Maar zolang Defensie onderhevig is aan... aan... Politiek, politieke mode kost het ons natuurlijk veel meer dan het eigenlijk nodig zou zijn. En bovendien de ontwikkeling van, van, van nieuwe inzichten, die gaat natuurlijk heel snel. Maar één troost, dat is al heel erg langzaam. Neem nou iets als de Hollandse waterlinie, die prachtige rij Forten. Vijf vinden ze nu mooi, maar ze waren ooit dus gewoon bedoeld ter verdediging. Die, die, die, die, die, die, die, die rij Forten, mooie Forten, Rijnauwe vechten. He, toen die af was, toen bleek dat die forten niet bestand waren... tegen de in opkomst zijnde brisantgranaat. Je had er dus eigenlijk al niks meer toen ze klaar... en nou, ze waren nog niet eens helemaal klaar... want ze zijn toch verder gaan bouwen aan die forten. Ja, en zo kost dat geld. En zo kost zo'n JSF ook geld. En of het nou doorgaat of niet, het kost ons heel veel geld. Misschien kunnen we dat gewoon eigenlijk beter ergens anders aan besteden. Want intussen moordt het volk. Het volk moordt, want het geld van het volk wordt geïnvesteerd in defensie. Het fort mordt al lang trouwens. Het volk, het volk moorde in 1923 ook al. Laten we eens even gaan luisteren hoe dat, hoe dat ging. Laten we eens gaan luisteren naar een geslaagde demonstratie tegen in dit geval de Vlootwet. Dus het is een wet, de Vlootwet, die werd ingediend door het eerste kabinet Colijn. In 1923 was dat, en die Vlootwet die, die beoogde de Samenstelling en de sterkte daar macht op peil te brengen. Er was veel protest tegen de Vlootwet. Van én de katholieken en de antimilitaristen en de Sociaaldemocraten en de Communisten. Nou gaan we eens even verhalen, verhalen laten horen. Dat kan namelijk op de radio. Dat is fascinerend. Die werden opgetekend in de jaren 70 uh, door de Vara in het programma Stoomradio. En u hoort nu deelnemers aan die demonstraties in 1923 en ook mensen die dat georganiseerd hebben. De anti-vlootwet demonstraties 1923 in Stoomradio. Als lid van die AJC en mede als antimilitarist zoals ik me persoonlijk voelde, maakte ik deel uit van een kleine groep AJC'ers uit Zijst, die met vooral Utrecht, waarop we altijd aangewezen waren, en ook de afdeling Amersfoort van de AJC deelnamen aan de grote uh, anti vlootwetdemonstratie demonstratie, die in september, om precies te zijn, op 23 september 1923 op het ijsclubterrein in Amsterdam werd gehouden. Daar waren, zoals werd meegedeeld toen... maar ik heb dat ook nog even gecheck gecheckt... Uh, 70.000 betogers. We gingen inderdaad met een klein groepje mensen uit Zeist weg. En uh, mijn persoonlijke verlangen was... dat ik nu eindelijk Trotsstraat, die ik alleen een keer had gezien... spreken uh, toen ik een jaar of... Negen was in Zuilen ergens waar we toen woonden, als ik met mijn vader naar een meeting. Uh, mijn verlangen was om op, vooral op dat IJsclubterrein in Amsterdam-Tolstra te horen spreken, maar die grote deinende menigte. Uh, heel dat IJsclubterrein zat stamp en stampvol. vol. Uh, had je het geluk dat je net in de hoek zat waar hij zou komen spreken? Of hij gesproken heeft, weet ik dus niet eens. Ik weet alleen dat ik Zadelhof toen heb gehoord. En Jan van Zadelhof dat was ook een van de prominenten die op dit gebied, vooral op het gebied van het antimilitarisme, uh, zijn steentje wel aan de actie heeft bijgedragen. Als je daarna dan merkt dat uh, deze actie bekroond werd met het verwerpen van het voorstel, en dat gebeurde op 26 oktober in 1923, toen werd met medewerking van uh, uh, katholieke Kamerleden, ik meen dat het er 10 waren, uh, met 50 stemmen tegen en 49 stemmen voor, de vloot werd verworpen. En meneer Colijn, die kon naar huis. Dat kwam niet alleen door die demonstratie, maar ook doordat er zo'n anderhalf miljoen handtekeningen verzameld waren. Karvrachten met lijsten. Elke lijst ik kan me goed herinneren, stonden de 25 namen, op en dan was de lijst vol en een was het afgelopen. En dan uh, en gingen we op bezoeken, elke avond weer aan, dan gingen we op bezoeken en het was helemaal georganiseerd, want je, je kon niet zomaar leuk raaglopen, je, je had je vaste route, je vaste straten waar je kwam en daar, daar had je maar te zorgen dat je daar dat aantal stemmen eventueel of het aantal handtekeningen binnenhaalde. En uh, ja, daar had je wel eens een keer geluk mee en daar kon je altijd niks, niks aan doen. Dat je bijvoorbeeld binnenkwam en dat er iemand jarig was en Dat er bijvoorbeeld 20, 25 mensen een gezellig avondje hadden. ...een treren van een verjaardag of van een brouwer. is me gebeurd. Nou ja, dan werd je inderdaad. Ja, soms niet, soms wel. Maar je werd toch al met open arm ontvangen. En dan, nou ja, dan had je een tijd van een oplik, Had jij nog twee lijsten vol natuurlijk. En dat was ja, avond dat was wel echt. Had je, dan had je succes. Maar over het algemeen werd je. Ja, kijk, dat is nou een, een, is nou een typisch punt natuurlijk. Uh, het Nederlandse volk is niet zo erg militaristisch nooit geweest... en zal het nooit worden ook. Dus vroeger had je ook wel mensen die politiek anders dachten... maar ten opzichte van het militarisme toch wel aan je kant stonden. Dus al deze mensen die, die, die echt niet socialist waren... maar die wel hun handtekening gaven aan, de, aan, aan, die, aan die vlootwetactie. Wij kregen van Kerk en Vrede en van de CDU... dat was vroeger de Christendemocratische Unie... Uh, papieren om eigenlijk, de Indische buurt helemaal uh, in stemming te brengen. En toen zijn we huis in huis... en ik had de insuline weg. Trap op, trap af. Stoep op, trap af. Al die handtekeningen verzameld. En dat hebben we met graagte gedaan. We waren soms haast dronken van het lopen op die trappen enzovoort. En dat is toen voor elkaar gekomen. En we hebben ook wel op ons bedrijf uh, geprobeerd propaganda ervoor te, te maken. Hoewel het tegen de belangen van het bedrijf in was. U werkte in de scheepsbouw in die tijd, hè? Ik was op de Nederlandse scheepsbouwmaatschappij. En dat was hier aan deze kant al. Want vroeger was de Nederlandse scheepsbouwmaatschappij aan de Konradstraat. Ik kreeg natuurlijk hevige tegenstand. Maar je weet hoe dat gaat uh, als jongeman verdedigde je standpunten. En het was ook hier vaak doorkomen. Als ik naar les ging, s'avonds, moesten we uit de Indische buurt naar de Brouwersgracht lopen, naar de Hendrik de Keizerschool. Mm -hmm. Fietsen was er toen nog niet bij, dus je liep elke keer de Kadijken en Prins Hendrikkade over, zo daar naartoe. En dan kwam je daar ten over uh, uh, aan de kant van de centrale daar stond met grote letters het is Christus leer de wapens neer en dan ga je denken als je dat elke avond ziet toen hebben we ingezien, daar we met elkaar erover spraken als jongens, ja het kan niet Christendom en geweld, dus iedereen die gedood wordt dat is een moord. En zodoende gaf je ook al je tijd om dat te voorkomen. Omdat je die oorlog had meegemaakt... en je hoopte dat het nooit meer zou komen. Je kreeg natuurlijk thuis geweldig veel tegenstand... omdat mijn moeder uit de helderen... en mijn vader ook uit de helderen... en mijn moeder die geweldige uh, marine... prachtig vond met al die kostuums... En je had eigenlijk niet mooier als die vier, forse kerels hè, die daar liepen. En als ik dan ging zeggen dat dat verkeerd was wat ze deden, ja, dan ging het tegen het lelijke zere eh, been natuurlijk. En dan kreeg je ook thuis hevige tegenstand natuurlijk. natuurlijk. De grote vlootwetdemonstratie in Den Haag was het hoogtepunt van de actie, waar de handtekeningen aan de regering werden aangeboden. En vooral die, die anti-vlootwet demonstratie, die, die, die, daar liepen, nou ja, misschien wel 80, 90, misschien wel honderdduizend mensen liepen er in de Haag. Er kwam geen eind dan, hè. En dus, het was zelfs zo, dat, het was niet eens mogelijk om al die mensen op de Binnenhof te krijgen. Dus we zijn wel over de Binnenhof heen gegaan, maar uh, enkel overgelopen, want dat, dat moest, de partij moest dat erop schuiven. En dat, want anders maar, het was het niet mogelijk om al die mensen daar. En dan werd, werden ze bij gedeeld, dus werden ze toegesproken. Nou ja, en er werd meteen de stoet ontbonden daar. Je moet nagaan, de mensen kwamen uit heel Nederland, niet uit Amsterdam. Ze kwamen uit Friesland, Groningen, fijn noem maar op. Op die, dem, op die vlootwetdemonstratie, dat, dat, dat Limburg. He. En dat, dat, dat kwam overal vandaan, ja. En er waren allerlei mogelijke manieren natuurlijk. Uh, de trein, het was natuurlijk hoofdzakelijk trein. He. Er waren uh, gereserveerde, de partij had allemaal gereserveerde uh, treinen enzovoort. En dat, dat kwam nog wel. Ja, maar vroeger, wat kostte de trein niet zo krankzinnig duur als tegenwoordig, hè? Nou ja, en dan gingen we... Dat, je kan wel zeggen dat het massa van de mensen met de trein gingen. Maar, uh, ja, enzo, Er waren ook mensen fietsen, hè. Er waren, en, uh, die fietsen, waren... Maar dat legde me natuurlijk wel waar, waar je vandaan moest komen. Ja. Uh, je was alleen trots... dat je mocht behoren tot een beweging... die dat tot stand gebracht had. En dat je, dat je zoveel medestanders had... Mensen die bereid waren om iets anders te doen... ...als alleen maar die doodgewone sleur van elke dag. Mensen die bereid waren om iets te doen... ...ook in het belang van andere mensen. Want die wammen, uiteindelijk kwam het toch wel op neer... ...dat uh, aan de hand van de belastingen... ...ach, die betalen was er bar veel niet hoor... ...aan inkomstenbelasting. Maar er waren veel andere belangen aan verbonden... ...als, als alleen financieel. Uh, de, de, de, de, de, de marine zelf... He, uh, moet je horen, de Nederlandse marine die zonder meer rood. He, uh, gezien de zeven de provincie kwestie die we toen gehad hebben. En uh, ja, zo zijn er zoveel van die dingen die allemaal samen hiel, we, we, uh, hielden, met verband hielden met die, met die vlootwet, met die, met die antivlootwetactie, dat het was wel een groot succes voor de, voor de Socialistische rechnische Beweging. En zo ging dat, anno 1923, Stoomradio, hoorde u, het was destijds in de jaren 70 het programma van de VARA. En het kabinet Colijn dat viel op die vlootwet, dankzij tien uh, uh, um, muitende katholieken die, die, die tegenstemden. Overigens is dat kabinet nog wel twee jaar blijven zitten, want er zijn toen nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Maar uh, er was het niet mogelijk was het om een nieuw kabinet te vormen. Dus toen heeft uh, um, koningin Wilhelmina het ontslag van dat kabinet geweigerd. Dus het bleef nog tot 1925. En enfin, dan horen wij soms nu wel eens dat het land onbestuurbaar is. Maar dat was dus anno 1923, 1924 ook al het geval. Volgende week, dames en heren, meer Stroomradio. En volgende week ook de documentaire de rechtbankverslaggever. Over journalist Rob Zeilstra. Hij is een van de laatste fulltime rechtbankverslaggevers van Nederland. Hij zit altijd op de publieke tribune van de rechtbank van Groningen. En, en daar hoort hij nu uh, allerlei mensen, criminelen voorbij komen. En hij um, um, maakt daar verslagen van en hij praat over de stad en over de criminaliteit. Zometeen hier de sport. En mocht u willen reageren, redactie. Apenstartje Holland Dok. Redactie, Hollandok.nl en op www.hollanddoc.nl slash radio. Daar treft u alle uitzendingen aan die wij zo'n beetje ooit gemaakt hebben. Plus nog ook weer een enorm contingent aan oude RVU-documentaires. Zo, we gaan nog één keer naar die JSF luisteren, want wij hebben hem. En dat kost echt helemaal niets, luisteraars, dat volgende week. Daar komt ie... Helemaal gratis. Kost niets. Als je hem alleen opdraait... Nou ah ja, dan, dan, dan, dan verjaag je de vijand eigenlijk al. Mooi, hè?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 Dit is Radio 1.